2 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in Limburg en het oosten van Brabant. Er is code oranje afgegeven omdat het kan gaan ijzelen, waardoor wegen verraderlijk glad kunnen worden. Overigens heeft de sneeuw van vanochtend tot nu toe geen problemen veroorzaakt op de weg. De sneeuwbuien trekken vanuit België langzaam over Nederland. Er valt vandaag, naar verwachting, 3 tot 7 centimeter. Het noorden van het land moet vanavond rekening houden met sneeuwjacht. Dat is een combinatie van flinke sneeuwval en een sterke wind. De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS zegt brutale maatregelen te nemen over de toekomst van de Vira. Dat zei NMBS-bestuurder De Schemaker tegen de VRT. Morgen komt de Raad van Bestuur bijeen om te kijken hoe en of het bedrijf verder wil met de hoge snelheidstrein. De scheenmaker noemde de problemen met de trein hallucinant. Hij overweegt de bestelling van drie Vira-treinen... bij de Italiaanse fabrikant te schrappen. Ook wil hij mogelijk de treinverbinding tussen Amsterdam en Brussel veranderen... door minder treinen in te zetten. De Vira werd vorige week uit de dienst gehaald... omdat treinstellen door de sneeuw en door ijs beschadigd waren geraakt. Het dodental van de gijzelingsactie in de woestijn van Algerije moet naar boven worden bijgesteld. Dat heeft een woordvoerder van de Algerijnse regering gezegd. Gisteren maakten de autoriteiten bekend dat 23 gijzelaars en 32 terroristen zijn omgekomen. De slachtoffers komen uit zes verschillende landen. Het Algerijnse leger viel het gascomplex gisteren binnen na een belegering van vier dagen. Het weer, het sneeuwt in het midden en zuiden van het land, in het zuidoosten dus kans op ijzel. De temperatuur ligt rond het vriespunt, maar door de stevige oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Morgen sneeuwt het door in het noorden. In de rest van het land valt er hoogheid wat motsneeuw. Dit was het NOS Journaal. ADB nou, Verkeersinformatie. In Limburg en het oosten van Noord-Brabant is het plaatselijk glad door ijsel. In de rest van Noord-Brabant en in Zeeland is het plaatselijk glad door sneeuw. Het is druk op de wegen naar de Amsterdam Arena vanwege de voetbalwedstrijd. Op de A2 Utrecht Amsterdam staat voor Oudekerk en de Amstel 2 kilometer. De A4 richting Amsterdam voor knoopend Bad Oevedorp 2 kilometer. Daar is ook nog een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Op de A9 richting Diemen voor knoopend Holendrecht 4. En de A6 Emmeloord-Ledistad is in beide richtingen dicht bij de Ketelbrug. Dat komt door wegwerkzaamheden die duren tot 6 uur vanavond. Omrijden kan via Zwolle over de A28. Op tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen, maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op tix.nl. 55 plus en werkeloos? Wat is uw verhaal? Of heeft u misschien een goed idee of een oplossing? Wel op werkdagen de Ouderenombudsman. 0900 60 80 100. 5 cent per minuut. Of ga naar www.ouderenombudsman.nl. De Ouderen Ombudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Het westerse dieet met veel calorieën en vet... zal de komende jaren uitmonden in een grootschalige Alzheimer-epidemie. Dat stellen Amerikaanse onderzoekers. Zij ontdekten een direct verband tussen obesitas, diabetes type 2... en de ziekte van Alzheimer. Vanavond in Labyrinth, 5 voor 8, Nederland 2. De lijn met Tom van Heck en Twan van Peperstraten. Bijzonder goedemiddag. Koning Winterhoud houdt Nederland in zijn greep. Toch wordt er gewoon gevoetbald. En wat voor een programma vandaag. Centraal de klassieke ajax Feyenoord. De wedstrijd begint om half drie en is zo goed als live te volgen hier op Radio 1. En nu al bezig in de Euroborg. Groningen tegen FC Utrecht. Ragnar Niemeyer. Al sinds half 1, nog 12 minuten in Groningen. De lampen staan aan. De tribunes beginnen zo langzamerhand al leeg te lopen. Want Utrecht staat met 2-0 voor. Groningen valt bitter tegen vanmiddag. Utrecht heeft dat 55 minuten aangezien. Scoorde toen een strafschop. Kern mocht de maken later van de horen in de 65ste minuut. De verdediger uit een hoekschop. En het was in de fase dat Groningen even leek aan te dringen. De gelijkmaker hing in de lucht, maar Groningen moest toestaan... dat Utrecht de tweede goal maakte die stand nog steeds op het bord. Groningen-Utrecht 0-2. En naast Ajax feyenoord voor nog om half drie ook afgetrapt bij Willem 2 tegen ADO Den Haag en om half 5 bij Roda tegen NEC. Veel sneeuwval in het zuiden, maar die wedstrijden gaan dus toch gewoon door. Koning Zomer regeert overigens daar in Melbourne bij tennis. Mark Brasser, uh, Djokovic, nummer 1 van de wereld tegen een beroemde Zwitser... maar niet tegen die hele beroemde Zwitser, hè? Nee, tegen zijn, zijn kleine broertje. Tegen Stanislas Wawrinka. Ja, de, de, de enige partij die nog gespeeld wordt op dit moment op Melbourne Park. En het is een fenomenale wedstrijd. Ongekend spannend. Wawrinka fenomenaal in de eerste twee sets. Of je moet misschien zeggen in de eerste anderhalve set. 6-1 won hij de eerste de Zwitser. In de tweede set kwam hij op een 5-2 voorsprong. Hij leek op 2-0 in sets te gaan komen. Maar toen kwam Djokovic terug. Djokovic pakte die tweede set met 7-5. Pakte de derde set met 6-4. Het leek gedaan met Stanislas Wawrinka. Maar de Zwitser die heeft de rug gerecht. Won zojuist de vierde in een tiebreak met een fenomenaal laatste punt, werkelijk fantastische rally. Ja, hij gaat voor zijn shots, Wawrinka, en hij heeft in de openingsgame van de vijfde set... Novak Djokovic inmiddels gebroken. Wawrinka is, ja, is on the move, hij staat ontzettend goed te spelen. Hij gaat Mag voor zijn shots, hij durft zijn backhand, durft hij te slaan... en hij leidt dus in de vijfde set Ritchie met 1-0. Ja, en van het uh, warme Melbourne naar het uh, ongetwijfeld zeer besneeuwde hoge Heide... de wereldbeker <laughs> veldrijder daar, Gio Lippens. Prachtige plaatjes van de nummer 27 die gewoon op haar kont naar beneden gaat. De Belgische Gita Michiels. Die heeft besloten om het afdalingje, de lastigste afdaling in het parcours... maar op heel onorthodoxe wijze te nemen. Want het is spek en spek glad in hoogrijden. Het is de laatste echte serieuze test voor het wereldkampioenschap in Amerika. De laatste wedstrijd ook in de stand om de wereldbeker. De vrouwen rijden rond. En als je praat over vrouwen en veldrijden dan heb je het eigenlijk maar over. één vrouw Marianne Vos, zij gaat aan de leiding. Halverwege de laatste ronde. Daarmee is de Sportkoek nog niet op vanmiddag. Want we volgen voor u ook het EK Shorttrack in Malmö. De kilometer met Knecht en Termors. Eh, Bijeen bij de mannen, ander bij de vrouwen. Nog steeds in medaillepositie. De superfinale en de relay-finales. Allemaal vanmiddag bij Langste Lijn. Achter de Poiters sisters en should I do it? Gaan nou, even naar uh, uh, Giolipens natuurlijk, want de uh, finish is geweest of aanstaande Rio. Nee, de finish is geweest. Marianne Vos is zojuist als winnares over de streep gekomen na een dikke 40 minuten koers. Nee, kleine 40 minuten. 38 54 is de tijd die zij deed over dit rondje. En uh, het is in ieder geval voor haar en voor al die anderen die laatste test dan op weg naar het WK. Ze wilde niet te veel risico nemen, had ze van tevoren laten weten. Ze voelde zich ook niet 100 want zelfs Marianne Vos kan een beetje verkouden raken, maar het was allemaal niet al te erg. Maar ja, hoe doe je dat? Geen risico nemen op zo'n parcours als je weet dat er een wedstrijd op het spel staat, dat de punten dat er geld te verdienen is en dat er natuurlijk ook om de eer te rijden valt, dan ga je natuurlijk voluit en dat heeft Marjane Vos toch wel gedaan. De voorsprong op de nummer 2, ook weer een Nederlandse Sanne van Paasen, 53 seconden. De nummer 3, Christel Ferrier-Bruno op 1 minuut en 12 seconden. En dan de rest, ja ze druppelen op dit moment allemaal binnen na deze verschrikkelijk zware lastige wedstrijd. Min 5 graden hier een snijdende oostenwind en dan die sneeuw die echt in het gezicht want het, er is echt een sneeuwjacht op gang gekomen. Hier zo'n hele fijne, dunne, vervelende sneeuw. En dat maakt het heel erg lastig voor die vrouwen die hun wedstrijd nu dan zo'n beetje achter de rug hebben. De meeste dan. Vos wint dus de wedstrijd. Ze zal geen wereldbeker winnen, want die was al in handen van de Amerikaanse Catherine Compton. Die rijdt hier ook niet. Die Amerikaanse heeft besloten de laatste wedstrijd van de wereldbeker over te slaan. Omdat ze weet dat ze al die trui definitief in handen heeft. Zij bereidt zich thuis voor op dat wereldkampioenschap in Louisville. In Louisville, Kentucky. Over twee weken. Dat betekent wel trouwens. Dat Sanne van Paassen zie ik nu. Met die derde plaats. Met die tweede plaats. hier uh, over de Engelse Nicky Harris heen is gesprongen. In het klassement om de wereldbeker. En dat betekent dat Van Paassen op de tweede plek eindigt. In de wereldbeker. Achter komt dus. En dan uh, komt uh, de rest. Uh, Vos komt daar niet in voor. Omdat ze weinig wedstrijden heeft gereden. Maar van de wereldbekerwedstrijden die ze heeft gereden. Werd ze één keer derde. Drie keer eerste. Dus de laatste. Drie wedstrijden won ze op rij. Zij is dus de winnares in rijden. Nu op naar het wereldkampioenschap. Utrecht bevestigt de status als subtopper uit tegen Groningen. Ragnar. Ja, zonder heel groot te spelen. Maar dat deed Groningen ook niet. Utrecht is slimmer geweest. Is beter met de kansen omgegaan vanmiddag. We zitten in de laatste vier minuten van deze wedstrijd. In de Euroborg met het balbezit voor Azaren. Hij zorgde in de galgewaard in dit seizoen voor de 1-0-overwinning van FC Utrecht. Utrecht. Is terug in de ploeg. Molenga ontbreekt is bij de Afrika Cup. Tommy Oor is niet helemaal fit. En Utrecht nu aan de linkerkant met Zulo. Hij is aan de linkerkant bij de achterlijn terechtgekomen. De vervanger van Bulthuis. Want die is er ook niet eens. Geschorst na zijn twee keer geel, dus rood tegen Ajax in de laatste wedstrijd voor de winterstop. Van der Marel, de rechtsback van Utrecht. Ik zie die voorsprong niet meer in gevaar komen. Zojuist door een kopbal achterwaarts op een vrije trap van Kirem. Die kopbal was bij Groningen van Kwakman. Maar die bal werd makkelijk gevangen door doelman Robin Ruiter. Die op het moment dat het 1-1 stond of 1-0 was voor Groningen. Of voor Utrecht. 1-0 voor Utrecht. Hij had een belangrijke redding in huis op een schot van De Leeuw. Toen was er ook nog een hensbal van Van der Hoorn. Ik denk niet bewust. Maar per ongeluk en ja, van de Horen een minuut later met het doelpunt de tweede goal van Utrecht. Voorzet bij Groningen, komt richting De Leeuw. Komt niet aan de bal, schot van Sparruf van richting Verander denk ik. Maar die bal hobbelt naast. Dit was de laatste grote kans denk ik voor Groningen om nog in de wedstrijd terug te komen. Geen aansluitingstreffer, het blijft 0-2. Die bal die karamboleert naast van een meter of, nou, het is wel 25. Even door een ploeggenoot aangeraakt, denk ik. Niet door iemand van Utrecht en dus terecht dat er geen hoekschop wordt gegeven... door scheidsrechter Ed Jansen. Kai Herings, de verdediger komt voor Duplan nu in het veld bij FC Utrecht. Wat al meer gewisseld heeft, ook de kogel voor Van der Gun onder meer gekomen. Nog een minuut of twee, ietsje meer, plus extra tijd. En Utrecht ruim aan de leiding in Groningen, het is 0-2. Djokovic tegen Wawrinka. Hij was gebroken, maar hij wordt wel eens de kat met zeven levens genoemd, Mark Bassen. Ja, dat onderscheidt, eh, Tom, de, de toppers van, uh, van de, zeg maar, de iets mindere goden. Alhoewel, dat klinkt niet helemaal uh, vol respect richting Wawrinka. Want die speelt uh, fenomenaal. Djokovic heeft zojuist uh, teruggebroken. Het is 1-1 aan het begin van de vijfde set. Wedstrijd al meer dan 3,5 en een half uur bezig in de Laver Arena. Ja, en het is een ongekend spannende partij. Uh, hij stond dus uh, anderhalve set uh, uitstekend te spelen, uh, Wawrinka. Raakte zijn backhands, dat, dat weten we, dat kennen we... Uh, raakt die backhands van hem zo zuiver, zo... Zo krachtig. Hij haalde daar zoveel punten mee binnen dat Djokovic er in de eerste anderhalve set gewoon niet aan te pas kwam. Maar ja, je moet het natuurlijk wel afmaken. Je moet wel doordrukken. En je moet niet Djokovic het idee geven dat hij nog terug kan komen in de wedstrijd. Nou, dat deed Wawrinka wel. Hij verloor die tweede set. Dat leek toen snel te gaan. Hij verloor de derde set. Ja, en toen kwam die geweldige vierde set. Prachtig tennis van beide kanten. Er kwam een tiebreak. Wawrinka kwam voor in die tiebreak. 6-3. Djokovic die mocht twee keer serveren. Kwam terug tot 6-5. Toen één servicebeurt voor. Wavrink, of, hij had er maar eentje nodig. En hij haalde die tiebreak met 7-5 binnen. En dus is het, een, is het een vijfde set. Ja, Je mag zeggen dat we hier een, een, een dag uh, of zes, zeven op hebben zitten wachten... op deze wedstrijd. De, de, de grote jongens Djokovic, Federer, uh, Murray... die gaan nu de subtoppers tegenkomen. De verschillen worden kleiner. Uh, de spelers hebben allemaal wat sets in de benen. Die hebben hun ritme inmiddels gevonden. De verschillen worden kleiner. En dat blijkt maar weer eens in deze partij. En als dan zo'n subtopper als Stanislas Wawrinka... waar niet boven zichzelf uitsteekt constant vijf sets lang, keihard kan werken, goed kan spelen... goed het gevecht aan kan gaan met Djokovic... ja, dan kunnen dit soort jongens toch uh, ontzettend veel. En dan kunnen ze het, Djokovic, tweevoudig winnaar... of tenminste, hij heeft de afgelopen twee edities heeft hij gewonnen. Hij is al uh, 17 wedstrijden achter elkaar ongeslagen hier in Melbourne... op jacht naar zijn derde opeenvolgende titel. Dat zou een record zijn. Ja, die Djokovic heeft het ontzettend moeilijk. Wawrinka die verslapt voor ons nog niet. Jammer dat hij net of jammer... maar ja, hij had natuurlijk 2-0 voor kunnen komen... als hij zijn eigen service game zojuist uh, had gehouden... Maar, uh, ja, daarin gaat Djokovic staan. Inderdaad, een kat met zeven levens. Als hij in de problemen is, Djokovic, dan, uh, dan gaat hij ervoor staan. En dan kan hij net ietsje meer. We gaan zien of het genoeg is, want hij serveert nu weer Djokovic. En nu weer twee breedkansen voor Wawrinka. Wedstrijd nog lang niet gespeeld. 1-1 in de vijfde set bij Djokovic. Wawrinka. Wat een goal! De eredivisie. En dan is de goal. Alle wedstrijden van gisteravond. Begin beginnen in Enschede bij FC Twente tegen RKC, dat bleef 0-0. Na de nederlaag van PSV vrijdag had Twente gisteren tegen RKC dus optimaal kunnen profiteren, maar pakte maar één puntje. Voor Twente-trainer Steve McLaren was er dan ook maar één woord voor deze avond. En ik denk dat het woord voor tonight was, uh, was frustrating. Maar uh, the team kept de heads, we kept going, we kept uh, trying to create... Credit to RKC, they defended very well, which is their strength. Ja, taaie moment even. frustratie, frustratie. We bleven gaan, bleven creëren, maar RKC bleef goed verdedigen, en dat is de kracht ook van die ploeg. Negen, ja, ja, ja, negen. Dank. In die woorden kon trouwens ook de trainer van RKC, Erik Koeman, zich wel vinden. We hebben denk ik heel weinig kansen weggegeven. Zelf aan de bal hebben we gedurfd om te voetballen, en dat is bij Tijdenweilen zeer goed gelukt. Ik denk dat we de beste kansen hebben gecreëerd. Alleen we hebben niet gescoord en dat is jammer. Uh, voor de wedstrijd zou je zeggen van uh, gelijkspel, dan ben je dik en dik tevreden. Uh, achteraf kan je zeggen van uh, als er eentje had moeten winnen waren wij. Maar oké, okay, uh, wij zijn blij met de punt en zeker op de manier hoe dat gegaan is. Zoals uh, Koeman zegt, Twente was op zoek naar de winnende en RKC was gevaarlijk in de counter. En de verdediger van FC Twente, Peter Wischoff, was het daar wel mee eens? Ja, nou, ze hebben wel twee, drie mo gevaarlijke momenten gehad. En ze spelen op de count. Uh, als je dan de bal verliest op het middenveld of voorin... En, uh, dan komen ze gewoon heel snel uit. Dan zijn ze, je ziet dat ze daar goed op getraind hebben, hè, de ballen erachter. En ze zijn uh, wel één of twee keer gevaarlijk geweest. En, ja, dan kan je ook nog een keer uh, tegen een doel met aanlopen. Want uh, ja, zo real moet je ook zijn. Zo dus meteen de andere wedstrijden van gisteren. Eerst even naar de actualiteit. De slotseconde van FC Groningen tegen FC Utrecht. naar Niemeijig. Nog een minuutje in de extra tijd, inmiddels drie minuten extra. Vooral vanwege de wissels, dat is een vriendelijke wedstrijd. Utrecht op 2-0 op bezoek in Groningen. Utrecht zal de positie houden die het heeft, de zesde plek. Maar het komt op twee punten van Vitesse. Toch tot gisteren eigenlijk nog steeds een outsider voor de titel. Zo hard kan het gaan met Vitesse, maar ook zeker met FC Utrecht. Dat het goed gedaan heeft, met name in de tweede helft van de wedstrijd. Nog een overtreding op Kirem aan de rechterkant van het veld. Groningen valt aan, een meter of 15 bij de hoekvlag vandaan. Dat is waar Kirem naar de grond toe gaat. Ik vind het geen goede speler. De enige grote aankoop eigenlijk van Groningen van Robert Maaskant. Hij had hem al bij zijn Poolse werkgever Krakau. Zoals zijn spelhervattingen zijn matig, matig. Ik ben benieuwd of hij het nu dan beter gaat doen, want hij neemt zelf de vrije trap. Groningen al een tijdje met Virgil van Dijk, de centrumverdediger voorin. En die staat ook nu te wachten op die vrije trap van Andras Kierum. Als de extra tijd er bijna op zit. Die bal is weer te laag. Het is om gek van te worden voor Maaskant denk ik. Maar die blijft dus vertrouwen geven. Het stadion is al half leeg. Het gaat niet goed bij Groningen. Een betrekkelijk kansloos duel met weinig lef en weinig bravoure aangevangen al. Nog wel een schotkans snel in het duel na drie minuten al voor Kierum. Maar daarna duurde het heel lang voor Groningen weer mogelijkheden wist te creëren. Een strafschop van Gerrand, een vrijstaande van de Hoorn. Hij mocht de tweede maken uit een corner. En de derde van Gerrand hing in de slotfase ook nog in de lucht. Maar de nieuwe doelman van Groningen, Bizot, ex-Ajax, ex-Kambuur... lag toen in de weg om de schade niet nog groter te maken voor FC Groningen. Dat onderuit gaat in een steenkoud stadion tegen Utrecht. 2-0 voor de ploeg van Jan Wouters. Zijn 100 wedstrijd op de bank in de eredivisie. En drie punten rijker. FC Utrecht. gaan terug naar het voetbal van gisteravond. Komen we bij AZ Vitesse. 4-1 maar liefst na een ruststand van 0-0. En toen ging het helemaal los. door 1-0. Berens 2-0. door 3-0. door 4-0. En Kakuta redde nog de Arnhemse eer. En door zo'n goede tweede helft. We hebben het al eens eerder gedacht. Maar het lek lijkt nu toch echt boven bij AZ-trainer gaat jan van Beek. Nou, dit is wel de eerste wedstrijd dit seizoen dat we een hele wedstrijd goed hebben gespeeld. Het positiespel was in meerdere wedstrijd al, al heel aardig en verzorgd. Dat, dat is eigenlijk al jaren zo bij AZ. Alleen het was nog te wisselvallig. Nou, we hebben nou ook een hele wedstrijd laten zien, omdat we ook goed gefocust waren. Ja, dit is de norm. Heel, wil je meegaan doen in het linkerrijtje, dan is dit de norm. En die hebben we laten zien dat we die kunnen, kunnen halen. Nou, die zul je elke wedstrijd moeten benaderen om, om voldoende punten te halen voor het linkerrijtje. De trainer aan de andere kant was ontevreden dan vooral over de verdediging die baarde Fred Rutte zorgen de manier hoe wij nu in, ik dacht in negen minuten tijd drie goals uh, om krijgen, ja, dan, dan wordt het heel moeilijk om een wedstrijd te winnen en dan, dus deze uitslag is ook denk ik wel volkomen terecht. Kijk, vierde, de vierde goal is denk ik uh, ja, uh, uh, het voorbeeld van hoe wij vandaag uh, ja, in, in ons verdedigingsblok hebben we verdedigd. Dat was gewoon slecht. Dat was gewoon slecht. En het kampioenschap, weet u nog even. Bijvoorbeeld de Arnhemmers wonnen in Amsterdam. Er werd al voorzichtig over gesproken. Maar nu lijkt het allemaal wel heel ver weg voor de Arnhemmers. Van zo'n kampioenschap wil Theo Jansen dan ook helemaal niks weten. Nou, ik heb vanaf het begin af aan gezegd dat wij dat niet zijn. Normaal gesproken uh, gaat het denk ik tussen de drie clubs uh, uh, die bovenin staan. Ik denk dat wij in de breedte uh, niet sterk genoeg zijn om, uh, om, kampioen, uh, om mee te doen aan het kampioenschap. Er staan trouwens vier clubs momenteel bovenin die daarom vechten. De grote vraag gisteren in Alkmaar was voor de Alkmaarders zelf... was dit de laatste wedstrijd van Adam Maher in dienst van AZ. Ik heb uh, nu niks gehoord en uh, ik laat alles aan mijn zaakwaarnemer over. En, uh, ja, we zullen zien hoe het loopt, maar uh, ik ben nu hier... en uh, ja, we hebben hier gewonnen met 4-1. Lijkt me een grote kans dat hij weggaat, als je het zo ja, zegt. Ja, als, je niks, ja, ja. als je niks gehoord hebt, is het een kans dat het groot dat je weggaat bij voetbal. 1 tegen Heracles. Werd gisteren gespeeld in het abel stadion. En al binnen een minuut werd die wedstrijd beslist. Het werd 0-1 door een goal van Everton. Ja, als er zo snel wordt gescoord, de toeschouwers zouden dan ook niet te laat moeten komen... ...constateerde ook Heracles-trainer Peter Bos. Ja, nee, dat, dat was een geweldige goal. Dat was erg snel. Uh, vlak daarvoor kregen zij een kansje. Daarna hebben zij ook nog wel wat kansen gehad. In de eerste helft. Ik vond wel dat, uh, dat we gaandeweg steeds meer grip op die wedstrijd kregen. En de tweede helft vind ik dat we eigenlijk niet meer erg in de problemen zijn geweest. Het enige wat je dan uh, kan zeggen is dat je zelf sneller die tweede zou moeten maken. We hebben de, uh, in de eerste vijf minuten een rust uh, de kans op gehad. En verderop in de wedstrijd ook. En dat, uh, dat laat je nou. Zo snel een goal tegen, dan moet er ook de trainer van V Marco van Basten, denken... we hebben nog 89 minuten om het goed te maken. Als je iedereen tegen krijgt, beter in de eerste minuut dan in de laatste minuut. Uh, ja, het is alleen een onbegrijpelijke fout. Het is een communicatie tussen Christian Koem en Jeffrey en beide kijken elkaar aan en die bal gaat eroverheen en die staat gelijk 1-0 achter. Dat is natuurlijk niet lekker. En uh, daar heeft, vind ik, Heracles uh, op een goede manier uh, gebruik van gemaakt. Want ze dwongen ons eigenlijk een beetje uit de tent. En uh, ja, dat, dat, dat heeft, uh, daar hebben we in het begin met name toch wel last van gehad. En de wedstrijd kennen nog een verhaal. Want Heracles-trainer Peter Bos hield spelers die weggaan of weg kunnen op de bank. En een van die reservespelers die toch nog maar even mocht invallen was Samuel Armenteros. We hebben niet de grootste selectie, maar we hebben een goede selectie. En, uh, ja, ik heb, uh, vandaag hebben de jongens uh, fantastisch gewoon ingevuld. En, uh, ja, allemaal gepraat over uh, voor de wedstrijd. Van, uh, ja, hoe, hoe zullen ze het zonder, uh, zonder Armenteros, Wienewits en, en, uh, en Overton uh, die op de bank zitten? Hoe zullen ze het gaan doen? En, uh, hebben ze vandaag laten zien, denk ik. Uh, we hebben gewoon een, een goede, overwinning, een overwinning. Uh, het, is, het is de team belang en uh, dat uh, respect ik. Ja, een echte teamspeler. Maar meteen na het interview kwam je nog even terug bij de microfoon. Want Arment gaat per direct spelen voor trainer John van der Brom bij Anderlecht. Het is, uh, het is uh, natuurlijk uh, mooi nieuws. Het is, een, uh, het is een grote mooie stap uh, die ik uh, ja, nu mee mag maken. Uh, ja, daar ben ik heel trots op. Ja, ook heel dankbaar. Nou, na de laatste wedstrijd van gisteravond dan althans. NAC, VVV, rust 0-0, dat leek het. En toen bot ik in heel brede huidse 1-0, belangrijke overwinning. En dan te weten dat NAC, Doemant en Rauwelaar... na een kwartier spelen een strafschop van VVV-speler Otsu st uh, stopte. Belangrijke overwinning dus voor NAC, voor NAC. En een hele belangrijke driepunter voor NAC-trainer... Neboja Goudelje. Ja, heel belangrijk. Niet alleen voor mij, voor iedereen, voor de club. Want... Uh... Ik zei ook voor het begin van de wedstrijd, want daar kan je hele goede zaken doen. Dat hebben we goed gedaan. Dus ja, belangrijk voor ons was gewoon winnen. Gewoon winnen, dat gebeurde. En jelle en Rauwelaar was natuurlijk al blij toen hij in strafschop stopte. Maar ik was echt uit zijn dak toen teamgenoot Boddekin in de blessuretijd de winnende maakte. Ja, voor mij voelde het echt dat we de Champions League hadden gewonnen. Uh, ja, die ontlading was gewoon, uh, gewoon heerlijk om, om dat even mee te maken. En dat hadden we ook echt even nodig. Uh, de club zit in zwaar weer. Uh, we staan 17, daar dus staan er niet goed voor. Ja, dan, uh, dan is deze drie punten... Was er, uh, maar ja, dus die voelt heel erg lekker aan. En dan natuurlijk toch ook naar de andere kant... waar Ten Rauwelaar blij is met de drie punten... de strijd tegen de degradatie. Hoe zou uh, trainer Lokhoff het natuurlijk vinden? Die zal niet tevreden zijn met dat late doelpunt. En dus Tom, een nederlaag. Nee, het is heel vervelend natuurlijk. Een wedstrijd die, die geen winnaar verdiende. Het uh, zijn de beste kansen. Als je over kansen wat hebben wij gehad. De strafschop van Juki, de kans van Seipen. Ik vond ons aanvallend ook verder eh, dat we aanvallend niet te weinig gebracht hebben. Maar ook niet in de problemen kwamen. En, en we wisten dat NAC wel gevaarlijk was met standaard situaties. En dat de eerste coronas of vrije trappen daar, die, die konden we goed verwerken. Ja, en dan al de laatste minuten valt hij toch. En, en dan wint NAC. En of het dan verdient of niet, dat is niet de zaak. Want hun hebben drie punten en wij, en wij niks. Nou, er nog twee andere wedstrijden. Net won dus Utrecht met 2-0 bij Groningen... en bevestigde daarmee zijn subtoppositie. En vrijdagavond was er ook wel een wedstrijd PSV tegen Pex Zwolle... en die werd eh, volledig verdiend door Pek Zwolle met 3-1, maar liefst gewonnen. PSV verloor dus drie dure punten. En Linksback Pieters, die met zijn hand op een ruit heen ging... en inmiddels geopereerd is aan die onderarm. FC Twente is koploper, 41 punten uit 19 wedstrijden... en PSV nu tweede met 40 uit 19. Ajax staat derde met 37 uit 18... en dat geldt ook voor Feyenoord als nummer 4, 37 punten. Vitesse liep Averij op, 35 punten uit 19 wedstrijden staat vijfde... en zesde Utrecht, 33 uit 19. Het zojuist verloren FC Groningen staat 12e met 20 punten uit 19 wedstrijden. Kijken we nog even naar de situatie onderin. Nak staat 15e, 17 uit 19. 16e staat Roda met 15 punten uit 18 wedstrijden. Ook 15 punten heeft VVV als voorlaatste, maar dan wel uit 19 wedstrijden. En Hekkensluiter, nu nog Willem 2 met 12 uit 18. En dan drie wedstrijden nog te gaan in deze ronde. Straks om half vijf, zover we nu weten en kunnen zien... gaat het gewoon door Roda tegen NEC. Er valt daar wel sneeuw. Willem II, Ado Den Haag is belangrijk onderin om half drie. En belangrijk bovenin. Ouderwetse topper, maar ook ouderwets meedoend bij de om de koppositie. Ajax, Feyenoord in de Amsterdam Arena. Wij krijgen de informatie over de beide ploegen. We beginnen bij Bas Tichelen. Ja, zo is het. Het dak is dicht in de Amsterdam Arena. Ze zullen hier hebben gedacht, één sneeuwvlokje binnen is genoeg. Voor deze confrontatie met Feyenoord. Zodat we daar verder van blijven de wedstrijd normaal gesproken. Gewoon doorgaan kan vinden tussen Ajax en Feyenoord. Het is zoals je zegt Tom een duel dat euh, nou ja, spannend is op werkelijk alle vlakken. Want ze staan gelijk en ze staan allebei hoog. En ze doen mee om de bovenste plaatsen. Kortom zoals ze het een aantal jaren eigenlijk niet meer hebben gehad. In de optelling van Ajax daar valt euh, eigenlijk niets op. Dat is een optelling zoals iedereen hem verwacht had. Zonder verrassingen. De opstelling precies zoals Ajax de laatste wedstrijd tegen Utrecht speelde vlak voor de winterstop. Dat betekent dus het doel. Een achterhoede met Van Rijn, Aldewereld, mooi Zander en Blind. Een middenveld met Louter, Denen, Schöne, Paulsen en Eriksen. En een voorhoede met Boerrichter, De Jong, opnieuw dus de Spits en Victor Fischer. Daarmee komt het totaal aantal Denen dus op 4 en 1 Fin. En de rest is uit Nederland afkomstig. Dat zijn de 11 van Ajax. Een sneeuwvlokje waar Bas het over had. Ronald Koeman, de trainer van Feyenoord. Heeft eigenlijk ook weinig problemen. Blijkt achteraf, er waren twee vraagtekens: Lex Immers en Ruben Schaken. Maar zij kunnen allebei spelen, staan ook in de basis. Eén echte buitenlander, Graziano Pelle, de Italiaan. Topscorer met 14 doelpunten. En Feyenoord, vierde, 37 punten. Uh, net zo bij als Ajax overigens, alleen een iets minder doelsaldo. 14 doelpunten in het voordeel voor Feyenoord. Dus plus 14 en plus 22. Voor Ajax. Dat is het enige verschil tussen Ajax en Feyenoord. Beide teams komen in een stampvolle arena. 52.500 mensen, iets meer dan voor de winterstop. Want er zijn wat uh, plaatsen bijgebouwd, uitgebouwd. Dat betekent dat de Gouds uh, anders liggen. Wat meer op zijn Engels, zeg maar. Uh, een soort uh, klein tribunetje. Zo zien de Gouds er tegenwoordig uit bij Ajax en Feyenoord. De sfeer is uitstekend. De wedstrijd uh, hopelijk uh, straks ook. Eén ding is zeker: er wordt zoveel gescoord in dit soort uh, wedstrijden. Uh, dat we zeker wel doelpunten mogen gaan verwachten. en niet een uh, bloedloze 0-0. Eén van de twee kan zich zeer goed aansluiten bij de toppositie van allebei 37 punten. Ik zei het al, Psv heeft de 40 en Twente staat bovenaan met 41 punten. Met andere woorden, een hele belangrijke wedstrijd. Ajax Feyenoord, zo dadelijk. En die Houtkamp en Bas dan hier live op Radio 1. Dan gaan wij zo vlak voor half drie nog even naar het tennis. Djokovic tegen Vavrinka, Mark Brasser. Ja, het is inmiddels uh, maandag in, uh, in Australië, in Melbourne. Het is uh, half 1. Er zijn ongetwijfeld mensen die zometeen naar hun werk moeten... maar niemand gaat er weg uit de Rotlaver Arena. Iedereen blijft zitten voor de ontknoping van deze vierde ronde partij... tussen Djokovic en Wawrinka. En onder die duizenden toeschouwers zien we ook Goran Ivanisevic en Pat Cash. En ook zij, geniet, zij genieten inderdaad, want het is een bikkel, hard gevecht. 3-2 is het inmiddels in het voordeel van Novak Djokovic. Stond dus een breek achter. Hij repareerde hij. Het werd 1-1 en toen waren er weer breekkansen voor Wawrinka... Ja, hij brak toen niet. Dan denk je van nou ja goed. Uh, weet je, hij zal het dan nu wel een keertje mentaal af laten leggen. Nee hoor. Er kwam een love game overheen van de Zwitser. Hij maakte er 2-2 van. En zojuist heeft Novak Djokovic heeft er uh, 3-2 van gemaakt. Djokovic die in deze vijfde set mocht beginnen met serveren, Als hij zijn service houdt, Dus steeds een game voorloopt. Ja en dan is het aan Wawrinka om uh, gelijk te maken. Wawrinka nu uh, op voordeel. Hij moet deze game. Ja natuurlijk. Het, het is een, een cliché. Maar hij moet deze game natuurlijk winnen. Wordt het 4-2. Wordt het een moeilijk verhaal. Maar we hebben gezien dat hij mentaal ontzettend sterk is Stanislas Wawrinka. Wel een beetje met twijfels, klein beetje over zijn fysiek. Er wordt natuurlijk in deze set geen tiebreak gespeeld. Hè? Twee verschillende games. Het kan nog een hele lange partij gaan worden. Ja, en Djokovic die oogt toch ietsje, ietsje, ietsje sterker fysiek, ietsje beter... terwijl Wawrinka er nu 3-3 van gemaakt heeft. We gaan richting de 4 uur. Prachtige partij, 3-3 in de vijfde set. Djokovic, Wawrinka. Radio 1. Het NOS-journaal. Half drie geweest, hier zijn de hoofdpunten met Mark Visser. De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS zegt, zoals ze het zelf noemen... brutale maatregelen te nemen over de toekomst van de FIRA. Morgen komt de Raad van Bestuur bijeen om te kijken... hoe en of het bedrijf verder wil met de hoge snelheidstrein. De Belgische spoorwegmaatschappij overweegt de bestelling van drie Vira treinen bij de Italiaanse fabrikant Ansaldo Breda te, stoppen, te, te schrappen. En ook wil hij mogelijk de treinverbinding tussen Amsterdam en Brussel veranderen... door minder treinen in te zetten.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 En Barack Obama begint vandaag officieel aan zijn tweede termijn... als president van de Verenigde Staten. Aan het einde van de ochtend, lokale Amerikaanse tijd... zal hij in een kleine bijeenkomst in het Witte Huis... door opperrechter John Roberts worden beëdigd. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Nou, aan de In Limburg en het oosten van Noord-Brabant is het glad door ijzel. In de rest van Noord-Brabant en Zeeland is het plaatselijk glad door sneeuw.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 Zometeen live naar de klassieker Ajax tegen Feyenoord. Maar er is nog een andere wedstrijd die om half drie op het programma staat. Willem II tegen ADO Den Haag. Niet onbelangrijk, Richard van der Malen. Ja, en die wedstrijd gaat gewoon door in Tilburg. Eén minuut rolt de oranje bal. Maarten Ketting, de scheidsrechter van vanmiddag, heeft uh, gezegd een half uur geleden toen hij het veld al meerdere keren had gekeurd. Deze wedstrijd kan gewoon doorgaan, want het veld is goed. Het veld is zacht. Hoewel nu de eerste speler, Sherry, de vleugelspits van Ado Den Haag al geblesseerd op de grond ligt, zou allemaal best met de omstandigheden te maken kunnen hebben. Het is hier en daar wit op het veld. Het is ook behoorlijk glad in en rondom het stadion. Je kunt je Afvragen in hoeverre je de supporters, de fans van eh, met name natuurlijk Willem II hier in Tilburg plezier doet met voetballen. Want het is Heel erg koud in Tilburg. Misschien min 5, min 6. Maar gevoelstemperatuur ligt volgens mij echt beduidend lager. Maar er wordt gewoon gevoetbald met die oranje bal. En inderdaad het belangen met name voor Willem II dat helemaal onderaan staat met 12 punten is natuurlijk groot. Ado Den Haag doet het een stuk beter. Heeft 23 punten al behaald. En is gewoon bezig aan een uitstekend seizoen. 0-0 in Tilburg. Twee minuutjes onderweg. Het begon in Amsterdam Arena. Ajax, Feyenoord, die Houtkamp en Bas Tiggelen. De bal rolt een half minuutje 0-0 stand na een minuut stilte die voorafging aan deze wedstrijd. De nagedachte is aan Wim Schoefaert die op 94-jarige leeftijd overleed op 1 januari. Eerelid van de club die hier al sinds de jaren 30 rondliep en uh, ons is ontvallen zoals dat heet. En een stemmige minuut stilte met veel rook. Dat hangt dan nu nog op het veld omdat het dak dicht is. Dat is dan weer niet zo handig. Maar we zullen de heren het allemaal mee moeten doen. De wedstrijd is dus in gang gezet. Een minuutje onderweg met een ingooi voor Feyenoord aan de rechterkant van het veld. Met Jan Maat aan de bal. Die probeert om langs zijn tegenstander te komen. Al de wereld. Maar die kijkt goed met de bal. Het is fiesje trouwens die mee verdedigt. En dan gaat de bal opnieuw over de zeilen. En dan komt er opnieuw een ingooi voor Feyenoord. En opnieuw Jan Maat. Jan Maat uh, kijkt en zoekt. Het staat een beetje stil. Nu uh, wel wat beweging bij Schaken. Schaken wordt ook uh, aan. Gegooid En een janmaat met de voorzet richting de tweede paal. Richting Pelle Die kan koppen. En dan uh, blijft de bal een beetje hangen. Is het uh, uh, Boetius die uh, even in balbezit komt. En hij sleept er een hoekschop uit. Omdat de bal door verdediger van Ajax het laatste is geraakt. En uh, Van Rijn was uh, de man die de bal het laatste raakt. En zo is het toch uh, verrassend fijn hoor, dat de toon zet in de eerste anderhalve minuut van deze wedstrijd. En meteen de eerste hoekschop krijgt vanaf de linkerkant. Immers staat daar. Van achteruit komen natuurlijk de centrale verdedigers mee. En iedereen zal op pellen letten. Zo heeft Feyenoord toch wel een aardige luchtmacht. Paraat voor deze eerste hoekschop in de tweede minuut van de wedstrijd in de Amsterdam Arena. bal komt indraaiend. Wordt bij de eerste paal makkelijk weggekopt door De Jong. Vervolgens over de zijlijn gekopt. En er mag er een ingooi komen voor Feyenoord. Dat dus in de eerste minuten van deze wedstrijd wel de, uh, brutaal bezit heeft genomen van die Amsterdamse helft. In de verte horen we de Amsterdamse fans zingen. Die van uh, Feyenoord zijn er uiteraard niet. Dat was bekend. En we zien ze ook eigenlijk niet, want de rook nogmaals op het veld... na dat vuurwerk voorafgaand bij die minuut stilte... dat is uh, toch wel een klein probleempje, want zoals ze zegt het dak dicht... en die rook gaat dus eigenlijk ook niet weg. Ajax wilde vandoor nu en dat kan omdat er maar half ingrijpt en dan komt er ruimte en moet er een voorzet komen vanaf de rechterkant van de Jong... in de richting van anderen, boerrichter met name... maar zit daar weer een Feyenoordbeen tussen van Matthijsen en komt er nu ook aan die kant... Een hoekschop. Een van de vier Denen in het team van Frank de Boer gaat hem nemen. Christian Eriksen. En uh, eens kijken wat dat op gaat leveren. Andere Deen. Victor Fischer komt in de buurt. Uh, even vragen van wil je misschien kort nemen. Maar Eriksen uh, besluit om uh, lang te nemen. Omdat natuurlijk al de wereld een mooi zander voor het doel staat. De bal voor het doel. Wordt uh, half geraakt. En dan uh, uh, wordt er moeizaam uitverdedigd. Er werd even geappeleerd voor een penalty. Maar wordt slecht uitverdedigd. Geen probleem. Want uh, Erwin Mulder, de keeper van Feyenoord, kan de bal vangen. Maar dat was even hachelijk uh, wat Feyenoord achterin deed. En nu gaat uh, uh, Ruben Schaken in de fout. En kan blind de voorzet geven. Een duwtje in de rug wordt uh, niet gewaardeerd door de scheidsrechter. Het duwtje in de rug van uh, Sien de Jong wordt uh, niet als zodanig Beoordeeld dat er een penalty moet komen. En nu wel een vrije trap voor Feyenoord. Nou, de toon is in ieder geval gezet, Bas. Ja, Van Boekel die uh, zijn eerste klassieker leidt... heeft het meteen gedaan in de ogen van de Ajax-fans. Dat is logisch. Ik heb de indruk overigens dat uh, Sim de Jong wel degelijk een duwtje krijgt. Maar dat is zo licht dat hij wel heel graag naar de grond wil. En dat zal de lezing van Van Boekel ook zijn geweest. Terwijl nu Mulder slecht uittrapt en de... Feyenoord-Doeman de bal bijna inlevert bij Ajax-Siede. Nog op zijn eigen helft. Maar het loopt voor Feyenoord goed af. Dat kan overnemen. Schaken. Combinatie met Immers. Dat is een goede combinatie. Want Schaken is weg aan de rechterkant van het veld. Blind moet er naartoe. De linkervleugel verdedigen. Dat doet hij eigenlijk half. Blijft wachten. Schaken houdt in. Kruipt naar het strafschopgebied. Geeft de bal vervolgens breed aan Klaas. Die staat op 35 meter van het doel. Maar loopt daar nu weer van weg. En geeft de bal mee aan Matthijssen, Goede bal naar Immers. Die de bal kan aannemen op het, het strafschopgebied. Wil de bal vervolgens wel langs Vermeer krijgen. Maar Vermeer verkleint zijn doel goed en doet het dan zo prima dat uiteindelijk de bal naast de doel verdwijnt zonder dat Vermeer echt heeft hoeven ingrijpen omdat er zoveel van schrikt van de aanwezigheid van de keeper. Dat was blijkbaar al genoeg kansje toch voor Feyenoord na vier minuten. Ja, levendige openingsfase. En ook wat uh, slordigheidjes over en weer. Nu was het bijna balverlies van uh, Eriksen. Maar Ajax kan wel in de aanval gaan. Maar de bal komt niet aan bij de Jong. Kan er overgenomen worden door Klaas. Die goede bal op Schaken. Schaken aan de rechterkant. Uh, Pellen natuurlijk in het centrum. Er komt de bal bij Pellen. En die schiet hem wel in. Maar de bal is niet hard geschoten. En dus kan uh, Kenneth Vermeer de bal. Pakken, maar dat was de eerste echte kans in de wedstrijd. En uh, in dit geval dan voor Feyenoord. Goede voorzet, Schaken en Pellen, die de bal niet uh, lekker raakt. Waardoor de kans, uh, ja, ik wil niet zeggen verprutst wordt, maar had er meer in gezeten. Nu is slecht uh, uh, werk van in dit geval Fischer die de bal kwijtraakt en Feyenoord kan overnemen. Frank de Boer is maar gaan staan in het uh, vak dat daartoe is aangewezen om wat aanwijzingen te geven. Omdat hij ook wel voelt dat het allemaal nog niet van een leien dakje gaat. Dat geldt overigens ook voor Koeman, gek genoeg. Die er maar bij is gaan staan. Omdat er ook aan die kant wel wat slordigheden zijn geweest. Terwijl nu Eriksen probeert langs Klaasie te komen. Dat lukt. Maar hij moet dan ook langs Jan. Maat die met de sliding de bal de andere kant weer optrapt. Die komt op de borst van wereld, Die neemt de tijd. Dan kan hij vervolgens via blind opbouwen. Blind, Eriksen. Eriksen, Fischer. Toont van de middenlijn. Verslikt zich even in uh, Tony Filena. Dan verslikt Paulsen zich helemaal in de bal. Omdat Feyenoord er wel echt kort op zit. Dat werd ook wel aangekondigd door uh, met name De Vrij en Koeman. Die zeiden. We moeten Ajax niet laten voetballen. We moeten ze eigenlijk vanaf het allereerste moment onder druk zetten. En de kort opzitten en duels winnen, daar ligt onze kracht. En bepaalt niet die van de Amsterdammers. Dat is dus wat Feyenoord probeert in de eerste zes minuten bij een 0-0 stand in Amsterdam. De bal zit voor Ajax. Aan de rechterkant is het Van Rijn die de bal centraal speelt. En probeert en heeft ook al de wereld gevonden. En uh, of, uh, die geeft hem al binnen het door. Fischer is weg, Fischer Fischer langs. Fischer scoort! Het is 1-0 voor Ajax. In de zevende minuut in de Arena, in de klassieker, is het Fischer die prachtig werd aangespeeld door Mooisander. En Moisander gaf die paas op maat. Goede bewegingen van Fischer. Gaat langs 1, langs 2, langs keeper Mulder. Hij schuift de bal in het lege doel. En zo na 7 minuten spelen. In de 7e minuut is het Victor Fischer. Die scoort zijn vierde doelpunt voor Ajax dit seizoen. Maar dit is een hele belangrijke. Want Ajax leidt met 1-0. Het is een mooi paasje dat komt vanaf het middenveld. Eigenlijk eh, zeg maar vanuit de verdedigingslinie. Eigenlijk denk ik dat Moisander die bal geeft. Die bal schuift eigenlijk tussen twee drie verdedigers door, maar je mag het Jan Maat de bewaker van Fischer wel aanrekenen. Dat is een tegenstander die eigenlijk naar binnen loopt, zo makkelijk de ruimte geeft om dat te doen en om dan ook nog bij de bal te komen. Dat mag je als je international bent en dat is Jan Maat. Iemand onwerkelijk kwalijk nemen, dat zag er niet goed uit. Nu aan de andere kant staat vrij voor de keeper en is het gelijk, nee. Want Vermeer redt en dan komt er nog een nastoot met Pelle vanaf de rand van het strafschotprofiel, maar die wil het geplaatst doen en dan is Vermeer weer op zijn post. Want in de herhaling van de 1-0 valt bijna de gelijkmaker als er ook bij Ajax achterin die niet helemaal goed gaat. En als je dat alweer hebt verteld, dan is Ajax alweer gevaarlijk op de helft van Feyenoord als Blindweg is aan de linkerkant. Ah, geniet in deze eerste zeven minuten van de wedstrijd. Uh, uh, voor... Alles iedereen, nou behalve dan voor de Feyenoord fans natuurlijk. Maar het is wel een heerlijke wedstrijd zo in die eerste zeven minuten om naar te kijken. Balbezit aan de zijkant voor Schaken en dan wordt de bal van zijn voet afgetikt en mag uh, Feyenoord gaan gooien. Maar dat zal Jamma het moeten gaan doen, een meter of twee bij de cornervlag vandaan. Maar wat een kans was dat voor Immers, die had er wel in gemogen hoor. Maar hij stuit op de goed uitlopende Kenneth Vermeer, waardoor het uh, nog altijd 1-0 voor Ajax is. Uh, balbezit ook weer voor Ajax, voor Eriksen. Eriksen naar Blind. Blind kijkt om zich heen. Die loopt er vrij. In het centrum leek Schöne vrij te lopen. Maar die wordt van de bal afgezet. En dan kan Feyenoord overnemen. Maar een hele wilde trap van Klaas. Die brengt de bal wel helemaal aan de andere kant. Richting het doel van Ajax. Maar Vermeer kan de bal bakkelijk oppakken. En meegeven aan wereld en Mooisander. Er zijn wedstrijden saaier begonnen dan deze klassieker in de arena. Acht minuten onderweg 1-0. De goal van de Fischer. De enige tot nu toe. Feyenoord had er dus ook eentje kunnen maken. Via Emers maar verzuiden dat. Terwijl hij aan de andere kant van het veld... De verdediging van Feyenoord in de persoon van Bruno Martens in die zo wordt opgejaagd door in dit geval Boerrichter. Dat uh, daar nog bijna balverlies van komt van de Rotterdammers. Maar het loopt uiteindelijk goed af omdat de bal over de achterlijn loopt. Na een te diepe trap van Ajax van achteruit. En er een doeltrap komt voor de doelman van Feyenoord, Erwin Mulder. Die er in de eerste klassieker in deze competitie dus niet bij was toen stond Lamproen nog onder de lat. Een wedstrijd die toen, na nou die late gelijkmaker van Pelle, eindigde in 2-2. Balbezit voor Jan Maat, die dus de fout ging bij die, bij die goal van Fischer. Klaasie, ter hoogte van de middenlijn, zoekt contact met Schaken. Die dan moet proberen langs Blind te komen. Hij houdt in, draait naar binnen toe. En wat dan? Dan is Blind hem fel op de huid. En dan maakt hij een kleine overtreding. Een keer komt er een vrij schop voor Feyenoord, halverwege de ajax De mist, Rook, begint een beetje weg te trekken. Gelukkig maar, want dan kunnen we het goed zien. En dan uh, gaat Klaas, die, uh, ja, het duurt er een beetje lang voordat de uh, vrije trap genomen gaat worden. Want Klaas, die... Uh, wacht op uh, Tony Filena. En Tony Filena gaat achter de bal staan. En gaat met links de bal richting het strafschopgebied werken. Pelle loopt al te vragen. Gooi hem maar hoog. Mijn kant op. Maar daar komt hij in eerste instantie niet. En dan blijft hij een beetje hangen. En dan met heel veel moeite wordt de bal weggewerkt door al de wereld uit de verdediging. En uh, opgevangen door Boerrichter. Maar die raakt hem kwijt aan Klaasie. Klaasie terug. Oh, fout van Martens Indy. Die wil de bal terugschrijven op zijn doelman. Maar er zit Eriksen tussen. Komt de 2-0. Die wil hem de keeper Eriksen. En laat zich dat toch nog door Martens Indi de kaas van het brood eten. En zo herstelt de linksback van Feyenoord zijn fout. Dat zou een blunder geweest zijn. Dat was het even goed, maar blijft dus zonder gevolgen. De bal te kort terugspelen op je keeper er eigenlijk een beetje langsheen trappen. Zo in de loop van Eriksen mee. Maar waar zijn jongere landgenoot Fischer in de zevende minuten van deze wedstrijd onwaarschijnlijk cool bleef en om de doelman heen liep. Zo wil Eriksen dat misschien ook wel, maar slaagt hij er niet in. En kan Feyenoord alsnog ingrijpen via dus Martins Indy. En ontsnapt Feyenoord na 10 minuten aan een 2-0 achterstand. Ja, het is maar goed eigenlijk voor de wedstrijd dat het niet gebeurt. Nu uh, kan Feyenoord weer even naar adem uh, happen. En doet dat uh, via Schaken aan de rechterkant. Schaken met Blind tegenover zich. Goed verdedigd door Blind. Die bleef kijken naar de bal. En dan in tweede instantie uh, gaat de bal wel over de zijlijn. Omdat Glaasje de bal opving. En hem via de Deli Blind over de zijlijn uh, trapt. Blind die binnenkort uh, weer in gesprek zal gaan met Ajax over zijn toekomst. Maar vooralsnog... Uh, uh... Niet al te veel heeft gehoord en daar dus een beetje op zit te wachten. Uh, Jan Maat mag gaan gooien, maar moet een paar meter terug van scheidsrechter van Boekel. De inworp dus voor Feyenoord. We hebben bijna elf minuten gespeeld. Het staat 1-0 voor Ajax. Immers, kaatste de bal terug op uh, Jan Maat. Die dan blijkt verkeerd te hebben ingegooid. En dan zegt de scheidsrechter, dan gaan we de andere kant op. Want ik geef één keer een waarschuwing als het allemaal niet naar mijn zin is. En dan houdt het op, verontschuldigt zich nog bijna van Boekel bij Feyenoord dus die hem boos aankijken. Maar dan heeft de scheidsrechter toch gelijk blind gooit. Doet dat terug naar mooi Die wordt nu omsingeld eigenlijk door Feyenoorders terwijl hij in het verlengde staat van zijn eigen 16 meter gebied. Er komt nu een trap richting de middenlijn die goed wordt gecontroleerd door de jongen en meegegeven aan Fischer. Korte 1-2 opnieuw Fischer aan de bal. Aan de linkerkant van het veld duikt naar binnen. Er is weinig steun. Komt nu wel steun. Fischer loopt door. Er zit een Feyenoordbeen tussen. bal met een hobbeltje terug naar de keeper. Die moet trappen zonder dat hij daarmee eh, eigenlijk zijn ploeg echt kan helpen. Want de bal gaat blind naar voren. Die komt dan per keer de post ook weer terug. Maar rolt dan... Aan de Ajax aanvallers voorbij. En komt dan wel in de relatieve rust terecht van doelman Erwin Mulder. Daar waar de Ajax aanvallers net waren weggelopen. En zo mag Feyenoord gaan bouwen aan een aanval. Na 12 minuten in een leuke openingsfase in de Amsterdam Arena. Waarin Fischer de enige was die scoorde. En dat betekent dus 1-0 voor Ajax voorlopig. Balbezit voor Ajax. Op het middenveld uh, Sim de Jong. Die uh, de bal even bereed heeft gegeven. Maar Paulsen kan hem niet echt lekker onder controle krijgen. speelt de bal over de zijlijn. Mag Feyenoord gaan gooien? Nee, mag niet gaan gooien. <laughs> Zelfs bij Ajax liep iedereen al terug om uh, de inworp te gaan verdedigen. Maar Van Boekel heeft besloten dat de inworp voor Ajax is. En dus heeft Ajax die uh, inworp ook genomen. En komt uh, voorin bij Boerrichter treden. Boerrichter, bal naar Schöne. Schöne bal breed naar de helemaal vrijstaande Deli Blind. Maar die houdt even in. En zo is het tempo uit deze aanval. Uh, blijft Ayers wel in balbezit via Schöne. Die een prachtige paas heeft over een meter of vijftig naar de rechterkant naar Van Rijn. Van Rijn moet met de voorzet komen. Die is laag en wordt uh, moeizaam door Martens Indy uh, verdedigd. Wel ten koste van een hoekschop. Ja, Martens Indi is nog niet aan de plezierigste wedstrijd. Hij is zo'n uh, jonge loopbaan bezig. Want uh, dit zag er eigenlijk ook wat ongelukkig uit. Wilde bal wegtrappen, raakt hem voorkomen verkeerd. Ook nog wel onder druk trouwens van Siem de Jong. Die zijn rug opduikt. En de mishit belandt dan op het dak van de doel. Boven Mulder die nog uh, voor de zekerheid een handje uitsteekt. Om te voorkomen dat die bal in het doel ploft. En dat levert dan een hoekschop op voor Ajax vanaf de rechterkant van het veld. Er staan de vier van de Amsterdammers nu in het grasopgebied. Een van die vier is Van Rijn. Die loopt nu naar de eerste paal. Daar komt het hoofd van de Jong. Die wil de eerste paal koppen. Dan komt er een omhaal van Van Rijn als die bal er eigenlijk weer uitvalt. En in beide gevallen staat er een Feyenoorder in de weg. En kan dat uh, voor de Rotterdammers goed worden opgelost op deze manier is de bal het strafvolpbied alweer uit. En blijft het 1-0 voor Ajax na ruim 13 minuten. Maar het Feyenoord-probleem ook nu weer achterin. Moet de bal door de vrij worden weggeramd. En uh, uh, wordt weer opgevangen door Ajax. Het is het eerste die de bal binnendoor probeert te spelen op Schöne. Maar dat lukt net niet. Omdat er net nog een been van Klaas hier tussen zat. En nu via Martins die even wat uh, lucht en ruimte voor Feyenoord. Maar niet voor lang. Toch wel iets langer. Want de overtreding van Verrein. Die hij uh, maakt... Aan de linkerkant, ik denk dat het een Boetius is, is een pittige. En dan uh, moet Van Rijn even bij de scheidsrechter te komen. Van Rijn, die niet op scherp staat, staat er één van Ajax op scherp. Nicolas Mooi zander een gele kaart. En hij is volgende week tegen Vitesse geschorst. En bij Feyenoord staan er twee op scherp. Lex Immers en Graziano Pelle. En volgende week is Feyenoord Twente. Dus allebei willen ze graag... Uh, dat ze geen gele kaart oplopen. 14 minuten gespeeld. Vrije trap Feyenoord. Ajax leidt met 1-0 door de doelpunt in de zevende minuut van Victor Fischer. De schade aan Boëtius valt na dat onderrondje met Van Rijn wel mee. Hij wordt wel degelijk geraakt, maar maakt ook wel wat toneel. Dat heeft Van Boekel denk ik goed gezien. Terwijl Feyenoord de vrije schop, die wel terecht is overigens neemt. En in de buurt krijgt Van Immers, maar ook niet veel meer dan dat. Ajax neemt erover over via Palsen aan de linkerkant van het veld. Proberen om contact te zoeken met De Jong die hem op de borst klaarlegt nu voor Fischer. Dat is knap. Fischer komt in de mangel uit tussen twee Feyenoorders van wie Filena er uiteindelijk met de bal vandoor gaat. Maar hem even later weer verspeelt. Zo neemt Ajax alsnog over. Komt er een paasje naar de buitenkant waar Blind weer komt. Maar dat wordt alweer weer onderschept door Immers met het hoofd. En dan mag Feyenoord weer naar voren. Zo blijft het op en neer golven in dat eerste kwartier. Ajax op voorsprong door de goal van Fischer 1-0. Maar de 1-1 had net zo makkelijk kunnen vallen als ook de 2-0. Om maar aan te geven dat het de moeite voorlopig, zeker als je er met een neutrale blik naar kijkt, zeker waard is. Pelle probeert een. Ploeggenoten nog uit te leggen hoe die ballen wil. Want dat loopt voorlopig allemaal nog niet van een leien dakje. Ajax opent met een lange bal die op het hoofd komt van Jan Maat. Feyenoord neemt weer over. Met Schaken die de bal van Jan Maat heeft gekregen. Jan Maat loopt mee. Schaken aan de rechterkant. Moet uh, eens kijken wat uh, voor Leuks hij kan doen. Mooisander tegenover zich en schiet tegen Mooisander aan. En dan kan uh, Mooisander gaan lopen. Als hij tempo maakt heeft hij aardig wat ruimte voor zich. Omdat ook Jan Maat even weg was. Maar Mooisander hield in. Kijkend nu naar voren. En dan heeft Eriksen alle ruimte om de bal te pasen op Siem de Jong. Siem de Jong opent naar de rechterkant van het veld. Daar staat Boerrichter. Die is nog niet echt in het hoofdstuk voorgekomen. Nu kan hij de bal die eigenlijk een beetje te hoog aankomt... het hoofd binnenhouden te, tegen de zijlijn aan. De bal gaat terug naar Van Rijn. Terug zelfs nu naar Vermeer. En opnieuw schuift Feyenoord wel met vier spelers op op de helft van Ajax. Hoewel echt doorjagen doen ze nu niet. Zodat Mooisander in alle rust de bal breek kan geven aan al de wereld. Pelle loopt daartussen. Nu zakt Feyenoord wel wat verder in. Je kan het opjagen zoals dat het in de eerste 5, 6, 7 minuten probeert. Natuurlijk ook niet een hele wedstrijd volhouden. Mooi, Sander komt nu, geeft de bal mee aan Eriksen, 20 meter over de middellijn. Aan de rechterkant aan Boerrichter gevonden. Boerrichter probeert de bal uh, dood te maken. Uh, figuurlijk dan. Hij uh, krijgt hem terug bij uh, Van Rijn. En dan gaat de bal de diepte in naar Schöne. Schöne aan de rechterkant in de buurt van de Koordenvlag. Maakt een kleine overtraining op Filena. En dus uh, is dat gezien door de... Assistent scheidsrechter aan de rechterkant. En krijgt Feyenoord een vrije trap. Feyenoord dat toch uh, met name verdedigend uh, regelmatig flink onder druk wordt gezet. Ook omdat er veel ruimte is tussen de linies. En daar goed gebruik van wordt gemaakt door bijvoorbeeld uh, Schöne en uh, uh, door Christian Eriksen. De vrije trap van Martens Indi wordt lang genomen richting Pelle. De spellen moeten de lucht in. Wil doorkoppen op Boetius. Komt er niet naartoe. Bal ploft voor de voeten van Immers. Die paast dan over de grond. De bal is nog naar Boetius. Die nu de biedt nadert. Vanaf de linkerkant even inhoudt. De bal breed geeft aan Filena. Filena zoekt Immers. Immers duikt naar de zijkant. Die is een uh, kielzocht meegekomen. Al de wereld die dan vervolgens de bal wil wegtrappen. Een sliding van Ingers voorkomt dat, maar hij kan niet voorkomen dat de bal via zijn benen dan over de achterlijn gaat en er een doeltrap komt voor Vermeer. 17 minuten gespeeld, we hebben al vrij veel gezegd, dat hoort wel een beetje zo op de radio, maar deze wedstrijd geeft ook aanleiding om veel te zeggen. Omdat er echt al het een en ander gebeurd is, de goal van Fischer is de enige actie die op het scorebord verdwenen is. Eriksen had daar er kunnen staan als hij had gescoord. Immers had daar kunnen staan als hij had gescoord. Maar ze deden het niet. Fischer is tot dusver de enige. Na ruim 17 minuten 1-0 bij Ajax Feyenoord. Zo worden terug naar de klassieke. Eerst even naar het tennis. Djokovic tegen Vavrinka, de vijfde set. Mark Brasser. Ook een wedstrijd om heel erg veel over te zeggen. Ja, Novak Djokovic wankelde, maar hij valt nog altijd niet. 5-4 staat hij voor de Servier, de titelverdediger in de vijfde set. Maar wat heeft hij het onwaarschijnlijk moeilijk? Terwijl er een blessurebehandeling is, of ja, een masseur op de baan voor Wavrinka. De bovenbenen van de Zwitser worden even losgemaakt. Ja, het is een, een slijtageslag. Het gaat niet alleen meer om goed tennis. Het gaat om conditie, zenuwen komen er nu bij. Bij een stand van 4-4 zojuist de veerde. Novak Djokovic. Vier kansen voor Wavrinka om de service te breken. Het eerste breakpoint werd mooi weggewerkt door een dropshot van Djokovic. Je moet maar durven op zo'n stand een dropshot slaan. En daarna kreeg eh, Wawrinka nog drie kansen. Maar hij verprutste ze alle drie. Eén fout met zijn backhand en twee ja, de onnodige fouten met zijn voorhand. En die game daarvoor bij een stand van 4-3. Djokovic die, die, die, die had een kans om de service van Wawrinka te breken. En ook hij verpestte het. Ook hij miste een makkelijke voorrend. Ja het, het, We komen aan de slotfase van die vijfde set. De slotfase van de partij. Het is ongekend spannend. Djokovic wankelde, viel niet. De vraag is ja, wie er hier als eerste uh, het laat Liggen. Gaan we weer voetballen. Maar eerst even Willem II, Ado Den Haag. Belangrijke wedstrijd voor met name Willem II, Richard van der Maan. Ja, maar het is Ado Den Haag dat zojuist op uh, voorsprong is gekomen. 20 minuten gevoetbald en een minuut geleden... vanuit een corner vanaf de rechterkant kopt Kevin Jansen... de middenvelder van Ado Den Haag 0-1 binnen... Kan hoger dan Danny Guit die eigenlijk niet goed timede spelen van Willem II. En zo staat Ado Den Haag dus uh, toch wel enigszins verrassend op voorsprong. Omdat Willem II het beste van het spel heeft gehad in de eerste 20 minuten. Maar nu toch grossiert in veel fouten. Uitbraak van Ado Den Haag voor misschien wel de 2-0. Maar het is de keeper van Willem II, Mul die dan goed uit zijn doel komt op een glad veld. Moeilijk te bespelen. Ado Den Haag leidt dus na bijna 21 minuten hier in Tilburg met 0 tegen 1. Topper in Engeland tussen Chelsea en Arsenal. staat na 20 minuten 2-0 voor Chelsea. De goals van Mata en Lampard. Gaan wij weer terug naar de klassieker Ajax tegen Feyenoord. Bas Tegeler en Andy Houtkamp. 1-0 voor Ajax. Bal voor Ajax. Komt voor het doel. Wordt weggekomen door uh, Jan Maat. En dan uh, over de zijlijn gekomen door Boetius. Boetius. Uh, sensationeel was hij in de wedstrijd in uh, Rotterdam. Maakte zijn debuut. Scoorde meteen een goal in die 2-2. Nu zijn er twee ballen in het veld en gaat immers één van de twee ballen even richting de zijlijn brengen. Ja, dan moet je hem wel uitgooien. Nou, dat doet hij dan net aan. Uh, kan er gegooid worden door Ajax-bal naar Schöne. Schöne aan de rechterkant. Boetje is dus uh, sensationeel begonnen uh, in het eerste van Feyenoord. En nu moet hij het vandaag maar eens even een vervolger geven. Want hij heeft de kans gekregen van Ronald Koeman om uh, links voorin de, die spitspositie, de linkerspitspositie weer in te vullen. Maar vooralsnog is het bal bezit voor Ajax. Met die 1-0 voorsprong na 20 minuten via een hoekschop vanaf de rechterkant. Eriksen gaat die bal nemen. hoekschop komt daarmee op 3-1 in het voordeel van Ajax. De verdedigers Moisander en Alderwereld hebben zich gemeld van De Wiel en De Jong. Het zijn de andere twee koppers van Ajax. De rest staat buiten het strafgebied, De bal komt weer op het hoofd van De Jong. Weer kan die koppen en weer doet hij dat gevaarlijk. Maar dit keer gaat de bal naast. Zo is hij, dat hebben we in de Champions League natuurlijk ook gezien bij, tegen Manchester City bijvoorbeeld, dat hij in de lucht sterk, nou ja, ik wil zeggen geworden is. Want ik vind dat hij zich daar ongelooflijk knap in ontwikkeld heeft. Het is er met dit soort situaties echt eentje geworden om rekening mee te houden. Feyenoord leidt balverlies slordig, immers onhandig aangespeeld door de vrij, kan de bal niet controleren. Eriksen neemt over en zo mag Ajax daar waar het eigenlijk naar achteren wilde, ogenblikkelijk weer naar voren met de bal. Maar gebeurt dat ook? Nou ja, breed, dat kan ook. Van Rijn in de richting van Mooijzander. Mooijzander die met zijn geweldige paas op Fischer uh, aan de basis stond van de 1-0 voor Ajax. Speelt de bal naar buiten naar Deli Blind. Blind meteen gespeeld uh, richting uh, de Jong, maar die wachtte te lang. En kreeg de bal niet onder controle. Maar het uitverdedigen van Feyenoord is niet goed. Want Paulsen kan er meteen weer tussen zitten. En speelt de bal weer op Mooijsander. Mooijsander houdt even in. Speelt de bal terug op Paulsen. Palsen, Palsen uh, zal gaan zoeken naar de andere kant. Want het is een beetje druk aan de linkerkant. En dus uh, doet hij dat dan maar via Kenneth Vermeer. Even uh, uh, temporiseren door de, Deen, de ervaren Deen. Die toch uh, duidelijk een... Uh, ja, zeg maar een, ...een gunstig stempel heeft gedrukt op de jonge Ajax-ploeg als uh, nieuwkomer dit jaar. Een uh, belangrijke rol heeft gespeeld in bijvoorbeeld de uh, Champions League-wedstrijden. Uh, maar ook gewoon als uh, uh, zeg maar opa binnen het team van de jonkjes van Ajax. Balbezit voor Feyenoord met Jordi Klaasje. Beetje jouw rol bij de Klaasie Ja, precies. Klaasie Paas doet dat naar Schaken. Schaken loopt weg bij Blind. Kan de bal aannemen halverwege de Ajax-helft, maar moet wegdraaien. Terug dus eigenlijk weer. Dan gaat de bal naar Janma naar de zijkant en weer terug naar Klaasie. Die ter hoogte van de middellijn staat. En nu maar besluit om de bal niet via een andere verdediger maar in één keer terug te spelen op de doelman. Dat ging dus zo even mis met Martins Indy. De diepe trap van de doelman komt dan weer voor de voeten van Ajax. In dit geval is er een felle tackle in tweeën eigenlijk van Ricardo van Rijn. Dan gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn. Heeft Feyenoord nog een ingooi te nemen. Maar is Feyenoord er de laatste minuten wat minder ingeslagen om in de buurt van het doel van Ajax te komen. Omdat Ajax er ook wat feller op zit. Dat Feyenoord niet zo makkelijk meer laat komen. En omdat Feyenoord dus eigenlijk als Ajax de bal heeft, wat verder weg blijft staan. Diepe bal nu, die uh, komt in de handen van Vermeer. Maar dan is er een overtreding op het middenveld gezien. Waar Immers het slachtoffer van Is van Boekel heeft gefloten. En heeft Feyenoord een vrije schop gegeven. Omdat Palsen, de Feyenoorder, een, uh, nou ja, wat doet hij eigenlijk? Hij zet een soort half blok waar Immers dan nadat hij getrapt heeft, vol tegenaan loopt. Vrije schop terecht. 1-0. Na een kwart wedstrijd. De klassieker. De echte klassieker. Ajax Feyenoord. Uh, Ajax Leidt. Bal gaat de diepte in. Maar wordt onderschept door Deli Blind. Die de bal een beetje blind uh, wegkopt. En uh, wordt opgevangen door Jan Maat. En dan kan hij de bal even breed geven aan Stefan de Vrij. De Vrij maakt wat meters. Gaat richting de middenlijn. Uh, speelt schaken aan. Maar die probeert dan uh, een paas te geven. Die in eerste instantie niet lukt op Jan Maat. In tweede instantie komt de bal wel bij Jan Maat. Jan Maat met de voorzet bij de tweede paal. Ja, dan komt die bal wel richting Boëtius. Maar te hard. Koetsjes kan het wel binnenhouden, brengt de bal ook voor het doel en die is dan weer te laag. Kan makkelijk weggekopt worden door al de wereld opgevangen door Schöne. Maar het vervolg van Ajax is niet goed en dus kan Feyenoord weer in de aanval gaan, weer via de rechterkant. Ja, dat zal de Feyenoord eens dus goed uitkomen. Dat is altijd lekker dat je een kansje krijgt en eigenlijk bij het uitverdelen van de tegenstander meteen de bal weer hebt. Dan kun je de druk erop houden. Nu schaken vanaf de rechterkant, wil langs blind, bal gaat over de zijlijn blind raakt hier het laatst. Vindt zelf van niet, maar die kan dat onmogelijk gezien hebben. Omdat hij eigenlijk alvallend met zijn rug naar de zijlijn de bal nog tegen zich aankrijgt. Dat heeft hij ongetwijfeld gevoeld. En de ingooi voor Feyenoord is terecht. Jan Maat gaat dat doen. Die staat op een meter of 15 bij de achterlijn vandaan aan de rechterzijde. Iedereen bij Feyenoord loopt dan nu weg. Ja, dan moet je ver gooien. Dan kan hij een end gooien trouwens. Maar het moet nu echt ver. moet de bal worden doorgekopt. Dat lukt niet omdat Fischer voor Ajax de bal wegkopt. Die komt dan toch nog voor de voeten van Boetjes terecht. Op 20 meter van het doel. En ook recht voor het doel. Die verlegt hem weer naar de rechterkant. Jan Maat voorzet nu zoeken naar Pelle. Pelle of Vermeer Vermeer. Die de bal boven pellen uit. Zij het met wat moeite kan vangen. Ja, ik, ik vind dat Pelle wel heel veel uh, gebaartjes maakt richting zijn ploeggenoten. Dan is die bal weer niet goed en dan is die bal nie, weer niet goed. Hij komt heus nog wel uh, in actie uh, uh, pellen. De topscorer van Feyenoord met twee. Hij heeft wel eens uitgelegd van let niet veel op mij, want dat doe ik nou eenmaal. Hè? Ja, ja, ja. Ja, het is een Italiaan. Hè? Ja. En, uh, ook nog van Parma uh, ooit geweest. Prachtige stap, maar dat de bal zit voor Ajax aan de rechterkant. Welkom voor het doel. En dan Mulder die hem makkelijk kan vangen. Ook omdat er niemand in de buurt staat. Fischer eh, ver in de buurt van de tweede paal. En de Jong trok naar de eerste paal. En daartussen kwam die bal terecht bij Mulder. Die de bal nu met een ferme trap richting Pelle speelt. Pelle of Paulsen. Paulsen wint het komt wel. Komt de bal terug in de voeten van Alderwereld. Die daar een heel klein beetje van lijkt te schrikken. Dan gaat de bal naar de zijkant naar van Rijn. Die kan wat meters maken. Omdat Buretius even weg is. Loopt tot de middenlijn, geeft de bal dan vervolgens mij aan Boerrichter. Boerrichter kijkt om zijn heen waar is de steun. Die komt dan aan de andere kant bij Blind aan de linkerkant van het veld. Fischer loopt nu weg bij de bal. Blind halverwege de Feyenoord-helft geeft een voorzet. Die bal is slecht en gaat over de Jong heen die daar ook totaal alleen staat. En eigenlijk zeg maar op weg was naar de eerste paal. En de bal komt daar ruim overheen en wordt dan door Feyenoord via Martens die uitverdedigd. Het is bij Ajax Feyenoord 1-0 na een minuut of 25. Het is bijna drie uur ook. Het nieuws op deze zender Radio 1 stellen we even uit totdat het hier in Amsterdam rust is. Dat duurt dus nog wel even. Ja, zeker nog een minuut of twintig. Terwijl Ajax balbezit heeft. Filena ging even tegen de vlakte. Al de wereld heeft de bal opgepikt. En kan de bal wegspelen. Maar doet dat via zijn tegenstander. Boecius in dit geval gaat de bal over de zijlijn. En mag Ajax gaan gooien. Halverwege de eigen helft. Overigens, ik zit nog even na te denken over dat vuurwerk voor de wedstrijd. Wie dat toch bij Ajax in zijn hoofd heeft gehaald om dat uh, met een dicht dak te doen? Want nog altijd hangt er een enorme baas over het uh, veld. Ja, dat uh, dan denk je niet echt uh, fatsoenlijk. Na goed, Balmen zit voor Boetjes aan de linkerkant. Hij heeft uh, veel mensen om zich heen en zoekt via uh, wie is dat de vrij? Zoekt die de oplossing? De vrij in de middencirkel is nu op zoek naar.